De openbaar aanklager heeft de doodstraf door ophanging geëist. De Telegraaf heeft een art director en voormalig adjunct hoofdredacteur op non-actief gesteld. Het is Paul Redkemaan, die nou als adjunct geld hebben aangenomen van een uitgeverij. Volgens de plaatsvervangend hoofdredacteur is er een intern onderzoek ingesteld.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, Zandvoort. En het is deze week de week van de lokale omroepen. En er is al geroepen dat iedereen langs mag komen in de studio. Uh, helaas zitten wij niet in Hotel Hoogland, omdat de zender kapot is. Dus als je langs wil komen, kom dan gewoon lekker naar de Kruisstraat in de, de studio achter de Witte Tenten. Um, wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan praten met uh, Gerrit Scholten, de uh, duimwachter. Daarna komt Erwin, Erwin Hilbers even kort vertellen hoe het loopt met de verkoop van kaarten voor de vismaaltijd. Anke Mietjebeek en Martine Jouwsen gaan ons vertellen over een wandel voor honden dat lijkt wel interessant. Je mag zelf ook meelopen. <laughs> ja, dan krijgen we al twee medailles. Um, dan gaan wij uh, boodschapjes doen, komen we terug naar het nieuws. En na het nieuws gaan wij het hebben met Gijs de Rode over de ladderwagen. Er is altijd veel te doen geweest over die ladderwagen en nu uh, heeft de Raad besloten unaniem dat de ladderwagen in Zandvoort moet blijven. Wij willen wel eens weten hoe dat verder gaat met deze wagen. Aan de overkant zit René Paap in het Circus Theater te wachten tot hij hier komt vertellen over de nieuwe techniek en over de nieuwe film en over het ...lopen van de nieuwe bioscoop. Dat gaat uh, opnieuw beginnen. We hebben het net al wat over gehoord in de vorige uitzending... ...en we gaan hem eens vragen hoe dat nou zit. Dan praten wij met uh, pastoor Dick Duivers. Hij gaat met pensioen. En we gaan eens horen wat hij uh, gaat doen. We weten al dat hij gaat verhuizen, maar uh, wat gaat hij nog meer allemaal doen? Ben, volgens mij ben jij Bruno Bouwbergen Wilson vergeten. Dat zou goed kunnen. 18.40, mag je nog even herhalen dan? Want ik heb hem niet op mijn lijstje staan. Oh, nou dan komt hij uh, ook hier naar de studio toe... ...en niet naar Hotel Hoogland. En dan gaan wij praten over Olympiastour door uh, Nederland... Waar gaan we dan over praten? Yvonne? Ja, dat weet ik niet, want mijn computer en mijn printer die, uh, zijn niet helemaal goed. Nou. Maar uh, ik ben hem even kwijt hoor. Het is een In hele ieder... hectische week geweest. Dus, uh. In ieder geval komt hij uh, langs en wij horen waar hij het over wil hebben dan. Maar eerst doen we even de muziekje. Oh papa sit down and hear my song. Oh,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 Alan Clark, de uh, Zandvoorter gaan hem we misschien wel eens kiezen als de Zandvoorter van het jaar Hij gaat optreden in uh, de haven We weten niet precies wanneer het feest is Maar in ieder geval komt hij naar Zandvoort uh, Nogmaals, we zitten in de studio En uh, achter de knoppen zit Roy van Buringen De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Irenia van Ellen Jansen De koffie, Ellen Koper En tegenover mij zit de redactie Want die doet ook de presentatie Goedemorgen Yvonne Goedemorgen Ben Um, wij gaan zo bellen met Gerard Scholder. Ja, de duinwachter van de Waterleiding Duinen. Dus uh, Roy, als je de muziekje draait, en dan gaan we hem tijdens het muziekje draaien en dan, dan haalt het muziekje weer weg. Alles in liefde van Bluff CD1 Roy was het toch? Dat komt helemaal goed. Uh, we hebben de, uh, uit, Roy heeft wat uitgekozen omdat wij niet in hoofdland zitten en daarom onze playlist niet bij ons hebben. Uh, wij gaan praten met Gerard, want Gerard die is in, in het buitengebeuren. Normaal komt Gerard met allerlei uh, spulletjes naar de studio toe, van gewijd tot botjes. Maar ik heb begrepen, Gerard, dat je nou aan het schapenscheren bent? Ja, zeker. Nou ja, zelf weet ik niet aan het scheren ben, maar we staan hier inderdaad op de vinkenbaan in de Amsterdamse waterleidingduinen. Oh, kijk, daar nou, zet net de uh, schapenscheren... Uh, zet Het scheermes in, het, uh, ja, in een uh, Drentse heidenschaap. Dat in een Drentse heidenschaap van, uh, in de Amsterdamse Waardeidig. Ja, hoor je. Ja, ja, je hoort het knetteren misschien. <laughs> ja. En uh, ja, hij staat hier tussen een groep van 20, 30 schapen die uh, vandaag geschoren gaan worden. En dat is uh, ja het gaat allemaal gebeuren bij de ingang uh, oase. Dan kunnen de mensen allemaal naar binnen. Dat zijn allemaal borden. En duidelijk aangegeven hoe ze moeten lopen en waar het is. En dan, uh, ja, die schaap... is, geweldig, hè? is met zijn scheerapparaat enorm uh, druk bezig zoals je hoort. En uh, ja, hij pakt het allemaal in één, zie ik nou in één stuk, zonder dat het vacht uit elkaar uh, valt. En dan verderop, dat is alweer heel bijzonder, staat er iemand met een spinnenwiel. Dus die gaat... Die spint de garen. Ja, <laughs> die ja, spint naar ja. Gardem. Uh, Gerard, van de week is er ook al uh, geschoren. Of was dat in de andere kant van de duinen? Ja, dat is. Kijk, we hebben, we hebben iets van 500 uh, van die uh, Drentse Heide schapen. Ja. Nou, dat wordt een beetje te gek. Hij denkt, ik denk dat hij er een stuk of 30, uh, 40 kan doen vandaag. En uh, steeds, ja, dat demonstreert hij, zeg maar steeds. En er stond ja. ook bij dat je die, uh, die vachten kon kopen. En jij zegt dat hij er helemaal afgaat. Maar ja. het is toch vol, je moet er toch wat mee doen. Nou, het is, het is eigenlijk de Drentse heidenschaap. Die, die heeft eigenlijk een harige vacht. Ja. Het, het, het spint ook niet zo lekker. Dus die mevrouw die is al een beetje zenuwachtig die straks moet gaan spinnen. Of het allemaal wel gaat lukken. Ja. Maar voor de zekerheid heeft ze ook. Uh, of wol uh, en haar zeg maar, meegenomen van vorig jaar. Dus, uh, en zo te zien is het er al gelukt met een uh, paar uh, stukjes. En uh, kinderen kunnen er ook gewoon aan meedoen allemaal. Hè? Die kunnen, uh, die, die, die kunnen meehelpen met spinnen. Die worden hier trouwens ook gesminkt, zie ik hier. En, uh, en er is een of andere balspel. Ja, dan moet je proberen een schaapje te raken. En... Uh, dat is wel wat voor jou, hè? Op een bord, hè? Dan, hè? Ja. Gewoon een schaapje op een bord. Nee. Is het niks voor jou om het eens een keer te proberen, Gerard? Want je bent natuurlijk de duimwachter uh, die, in de ja. waterlijn, Maar scheer jij ook wel eens? Uh, nou, mezelf scheer ik er wel eens, maar verder ga ik ook niet. Ja. Nou, ik ben er. Nou sta ik toevallig naast de Daphne. Dat is de, de herder van vandaag. Ja. Die heeft hier twee. Toch, Dafte, zo is het. Die heeft twee hondjes bij je. Ja. Ja, is Dafte. Hallo, met Daphne. Hoi, met Ben Zonneveld, zie je bij mijn radio. Goedemorgen Daphne uh, Goedemorgen. Ik heb, Jij bent de herder van uh, de schapenkudde. Herder moet ja. ik zeggen. Uh, nu worden ze geschoren. Is dat de, de, de tijd of ben je vroeg in het jaar? Uh, nee, hoor, dit is helemaal de tijd om de schapen te scheren. Het begint nu ook al erg warm te worden. Dus ja. uh, dan uh, moeten ze ook echt uh, hun jasje uit uh, doen, zeg maar. Uh, ik heb ook begrepen dat ze daarna direct naar binnen moeten. Hè, want de zon die brandt op dat, uh, op dat bleke huidje. Uh, ja, je kan niet inderdaad de schapen heel lang in de zon uh, laten staan. Maar het is wel zo dat er nog een paar millimeter vacht op uh, de huid blijft. Dus het is niet zo dat ze uh, verbranden of wat dan ook. Maar gaan ze naar binnen of we mogen ze lekker buiten blijven? Nee, ze blijven gewoon uh, buiten. Ah, okay, zo dan dan blijven de schapen buiten, maar dan uh, gaan ze gewoon de schaduw weer in. Dus, uh... Uh, en jij bent daar met je herden ook uh, om uh, struiken te, te, te laten opeten in, uh, in de waterlijn aan de klop, toch? Ja, dat klopt. We zijn hier om uh, de prunus uh, te de begrazen. Prunus. Die, uh, die overwoekert het duin. En um, ja, eigenlijk uh, door met de kudde zeg maar de, de prunus te begrazen komen duineigen planten weer terug. Dus uh, de duindoorn en het panacia die komen daardoor weer veel beter uh, tot z'n recht. Dus uh, dat we met de kudde aan het werk zijn. Uh, dat is natuurlijk een, een, een hele grote klus. Ga je dat redden? Of uh, uh, heb je nog echt van die dagen nodig... dat mensen komen uh, helpen de, de, de, de struik om te hakken? Uh, nou, het is inderdaad een enorme klus. Ja. En uh, alleen met de schaapskudde redden we het absoluut niet. Nee. Want er groeit zo ontzettend veel. Uh, er worden meerdere manieren van beheer uitgevoerd op de prunus. En uh, zoals echt... Uh, helemaal schronken afzagen of uh, totaal de boom met wortel en al uh, eruit te halen. Dus, um, dus er worden al, uh, meerdere technieken toegepast om de prunus uh, te lijf te gaan in de duin. Ik vond het ook nog een vraagje Stavne, voor je. Dus... waarom is de prunus zo uh, vervelend? Wat doet hij precies in de natuur dat die weggehaald moet worden? Uh, nou, als je de prunus uh, laat groeien, dan uh, staat er op een gegeven moment alleen nog maar prunes in de duin. En um, ja, dan hebben we dus totaal geen planten meer die oorspronkelijk in het duin groeien. Dus vandaar um, dat de prunus weg moet. En de, de prunus is um, uh, in de jaren 40 hier terechtgekomen. En um, die is eigenlijk geplant. En dat is dus ook geen um, uh, oorspronkelijke duinplant. Uh, dus vandaar uh, dat die uh, ja, hier weg moet geweldig, want de natuur bestrijdt de natuur. Maar waarom is er eigenlijk gekozen voor het Drentse schaap? Uh, nou, de Drentse schapen, dat, uh, die zijn uh, sowieso erg um, sterk. Ze kunnen hier ook, uh, ook winters overleven in het duin. En daarom is het uh, een voordeel om uh, deze schapen te hebben. En ze lammeren ook gewoon uh, af in het duin. En, um, dus, dus ze kunnen gewoon in de winter hier blijven en in de zomermaanden, lentemaanden, dan wordt er met een herder gehoed. Dus vandaar de keuze ook voor de rens uit te de, uh, de, de dag van vandaag, Daphne, die ziet eruit uh, als een soort feestdag als ik regeer dat zo hoor. Iedereen kan komen kijken. Ja. Bij de ingang van de Oase. Uh, kaartje kopen waarschijnlijk gewoon om erin te komen. En dan de borden volgen naar uh, jullie toe. Wat ja. is er om meer te blijven? Uh, nou, we hebben allemaal leuke activiteiten voor uh, kinderen. Zoals uh, sminken, filten. Uh, nog een demonstratie bolspinnen. En ook nog een spel met. Uh, uh, plut, uh, plut uh, spel En er staan nog een aantal kalfjes hier. Want er uh, grazen ook koeien in het duin. Ja. En uh, ik geef ook nog een demonstratie met mijn uh, honden. Ja, dat is altijd wel, uh, altijd wel leuk om te zien, hè, die honden. Ja. Uh, luisteren ze naar je met fluitsignalen of gooi je ook met uh, stukjes zand? Uh, <laughs> nou, ik uh, geef met mijn stem uh, Commando ja? okay. En ik gooi niet met stukjes zand. <laughs> nee, dat, uh, dat zie ik wel eens op televisie. Ja, ja, ja nee, dat kan zeker, maar uh, dat. Uh, die techniek pas ik zelf niet toe. Nee, ja, maar je hebt, je hebt twee honden. Ja. Uh, en daar kan je de hele kudde wel mee sturen. Uh, ja, maar ik werk uh, eigenlijk altijd met één hond. Ja. Uh, tegelijkertijd bij de kudde. Mm -hmm. En uh, maar het is altijd handig om uh, twee honden te hebben, omdat uh, nou ja de hond kan geblesseerd raken, maar ook uh, het is uh, ook zwaar werk voor de honden, dus om af te wisselen. Ja is het wel erg fijn, zeg maar, dat ze af en toe een dagje vrij hebben. Nou, oké. Okay. Uh, Daphne, bedankt. Uh, nog veel plezier vandaag. En ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. Het is prachtig mooi weer. Dus uh, als je wat wil zien, ga naar de Amsterdamse Waardlijnduinen uh, in de Oase-ingang. En daar vind je Daphne en Gerard. Is Gerard er nog? Ja, Gerard is er nog. Ik zal hem even geven. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. Dag. Ja, ben, ben ik weer, ja, daar kan ik niet tegen op. Zoveel informatie, zoveel kennis. Dus ja, ik, ik wou ja. net zeggen, ik, misschien moeten jullie maar om, om en om komen bij, uh, bij CFM Radio. Want uh, ja, ze dan hebben dan. heel veel informatie natuurlijk. Ja, jij wordt ook voortom uitgenodigd. Uh, <laughs> om te komen daar bij Radio. <laughs> ja. hey Gerard, uh, je hebt al verteld over de, uh, de, de schapengeerderij vandaag. Hè? Uh, ja. Is er nog iets in het kort, iets bijzonders in dit jagentij in de duinen? Ja, zeker joh. het hele duin staat in bloei. Uh, dus het is uh, geweldig. Het is gewoon bijna een strookje hier. Uh, komt lopen. De meidoornen zijn net uitgebloeid, maar de vlieren, de, de, de, de slangenkruid, bijvoorbeeld, de duinroosjes, hè, dat, is, dat is als je inkomt bij de Zandvoortslaar naar binnenkomt, ja. dat is één mooi roos, uh, crème achtig bedje van, van bloeiende roosjes. Ja, maar, uh, Gerard, wij gaan er zo tussenuit. Uh, ja. Wat is de eerstvolgende leuke uh, excursie? Ja, de eerstvolgende excursie, nou, dat, is, dat is eigenlijk al... Uh, Zondagmorgen, dat is de vroege vogelexcursie, het is gelijk de vroegste van het jaar. Zes uur. Vijftien minuten over vijf, dus kwart over vijf, ja. Maar de Zandvoerders hebben gelukt, het is wel bij de ingang Zandvoortselaan. Oké, okay, dat is weer de... en, en het is gratis, dus nou, dat is wel eigenlijk spektakel, ik ben er ook een paar keer mee geweest. Want dan komen die... zie je die vosjes nog, ja, he, want die ja, hebben nou die jonge vosjes bij zich. Ja. En alles is nog stil, dus dan... Hoor je, voel je, proef je de stilte en de uh, okay. duin op z'n weg. Ja. Oké, okay, Gerard uh, bedankt en Daphne bedankt. Ja, uh, wij spreken jullie mee. een volgende keer wel uh, live op de radio, bedankt. Ja, en we gaan nu okay. weer een muziekje luisteren, Lief, met A Wonder Woman. Sometimes I feel like Wonder Woman. Taking action, raising thunder, burning up my fuel, crime. Kick it, bang it on the garbage can. Get on a date with Superman. Fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never for shitty. 'Cause I'm a well-respected lady, superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. Brings me back to who I really am. I'm the 2 juni. Het is een actualiteiten en informatief programma Tegenover ons zit Erwin Hilbers, wel bekend van de vismaaltijd Erwin, hartelijk welkom Vertel, wanneer en waar? 15 juni op het Gasthuisplein En dan gaan we om uh, half zes gaan we daar beginnen um, En dan uh, wordt het een hele gezellige uh, gelegenheid tot nu toe hebben uh, zo rond de 120 kaarten verkocht. Zo geweldig. Ja, ik zat uh, vorig jaar zat ik bij jullie om aan te kondigen dat het niet doorging omdat we te weinig kaarten hadden. Hoeveel hadden maar, je dat verkocht? Uh, nou, het was beschamend weinig. Ja. Dat waren er 12. Dus uh, ik zit nu op uh, 10 keer zoveel. Dus we zijn daar uh, heel erg gelukkig mee. Ja, het gaat een, uh, gaat een groot succes worden. Hoe is de leeftijdsgrens die ingeschreven, Vraag u daar niet naar als ik nee, kan het, hè? Nee, hè? nee, maar wat schat je zelf in gezien uh, dat je het al een paar jaar geleden ook uh, georganiseerd hebt? Ik denk uh, 45 plus. Leuk. Ja. Gemiddeld. Ja. ja. En er zit, er zit van alles bij natuurlijk. Uh, hè? Er zijn natuurlijk ook mensen die met hun kinderen komen. Ja. Maar over het algemeen is het de 45 plus leeftijd. Ja. Het is eigenlijk hartstikke leuk dat het hier op het plein gedaan wordt. Want het is helaas altijd een saai plein, dat betonnen ding. Ik bedoel, ja. niemand weet eigenlijk waarom dat ooit is neergezet en dergelijke. En toch komen er steeds meer evenementen. We hebben de mooie kastanjeboom, helaas is het wapen nou dicht. Dat is wel weer jammer, maar hopelijk komt daar ook weer een andere bestemming voor. Het is, het, ja, ik, het is jammer dat het een saai plein is, maar jullie maken het wel leuk gelukkig. Ja, nou ja dat, uh, de keuze van, uh, van de locatie die was eigenlijk uh, vrij snel gemaakt. Mijn vader die uh, in de jaren 70 en 80, uh, toen hij de uh, maaltijd organiseerde, is altijd hier op het Gassersplein geweest. En waarom niet? Het is een, uh, een prachtplek. Ja, is zo jammer van de betonnen dicht voor onze neus. Nou, daar zetten we tafeltjes voor. Precies. Nou, het, uh, ik heb begrepen dat het niet aan deze kant komt, het komt aan de onderkant van het plein. En dat betekent uh, ongeveer tegenover Sila's broodjes met uh, een prachtig achtergrond van het museum. Dat geeft ook wel wat, hè? Dat klopt. Uh, je hebt het over uh, vorig jaar, zat ik hier om te vertellen dat het niet doorgaat. Ga je nu vertellen dat je een maximum aantal deelnemers uh, wil hebben? Nou, dat uh, wil hebben, dat het ziet er gewoon uit. hebben. Dat we dat uh, gaan hebben. Ja. ja, ja, ja. En het maximale aantal zeggen we eigenlijk op 200. Uh, nou, ik zeg net uh, 120 kaarten verkocht. verkocht. Dat, dat zijn de aantallen die ik weet. Uh, de kaarten die, die liggen te koop bij uh, meerdere plekken in, in Zandvoort. Um, Noem dus een paar. Nou, beginnen met uh, de Bruna. Uh, de VVV Museum Zandvoort. Uh, broodjes natuurlijk. Een aantal, uh, een aantal cafés. Uh, yeah, mm -hmm. Bij mij. Bij jou. Bij mij ook. Daarom. Dus als je een kaartje wil hebben, je kan rustig even bij Erwin thuis aanbellen of bij mij in de pakkel nummer nummertje 6. Uh, jij zegt: het zijn de kaarten die ik weet. Nou, we hebben inderdaad afgesproken 200 maximaal. Hè. Uh, de grote visman, Jaap Kroon die de vissen gaat leveren, die uh, moet ook weten hoeveel die er moet inkopen. Hè? Want het is ja. inkoop en verkoop. Ongetwijfeld zal die wat sper hebben, maar 80 kaarten moeten nog verkocht worden. Ik hoor nog steeds in het dorp, ja, ik kom wel. Ja. En dan roep ik heel snel van kopen kaartje. Ja. Want, ik denk, uh, hè, we hebben het maximum op 200 gezet En um, nou, jij zegt het al, ik hoor een hoop mensen Zo hoor ik ze ook En als we ervan uitgaan dat het niet dezelfde mensen zijn die wij beide horen nee. dan, uh, dan denk ik dat al die mensen die dat zeggen Dus nu echt uh, op de fiets moeten stappen dat En denk een ik kaart ook. moeten gaan kopen Want uh, op 10, uh, dan, uh, dan op 10 is af, het he? af ja, ja. Ja, op, hè uh, Op 10 uh, juni is het de laatste kaartverkoop ja. En dan uh, is het gewoon de stop Absoluut Erwin, hey, bedankt voor de uh, snelle uh, We gaan ermee door en uh, we blijven het roepen. Ja, zeg niet team. dat je komt, koop je kaartje. Ja precies. Dan zie okay, je. Oké, dankjewel. Uh, alsjeblieft. Ja, we, we gaan gelijk door. Ik weet gelukkig waarvoor ze hier komen, anders ging ik raaien voor rode kruisen, ja. voor zwemmen, voor uh, allerlei andere activiteiten. Je kan natuurlijk wel raaien, wie hier binnenstapt. Martine Joustra en anke Miezenbeek, welkom. Het Tempo Team. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. <laughs> uh, nou, zijn er diverse organisaties die jullie vertegenwoordigen en jullie zitten hier namens de Vierdaagse, klopt dat? Ja, officieel heten we Stichting Zandvoortse Vierdaagse. Stichting Zandvoortse Vierdaagse, Stichting Zandvoortse Vierdaagse. jullie hebben een klaverbladje met vier, ja. er moest nog één klaverbladje ingevuld worden, is dat nu gebeurd? Nou oh ja, we hebben de, sprookjes, de sprookjeswandeling erbij, hè? Nou, ja, ik bedoel op die andere. Ik bedoel op het kleine ja. verlengstukje van de wandelvierdaagse. Oh, de, de, de honden. De honden. Ja. Wij, hebben, wij hebben gelezen dat de honden mee mogen doen. Ja, vorig jaar was het een succes. En uh, is het een aparte klasse? Ja, wat dacht je? En zelfs nog verdeeld in klein en groot, hè? Klein en groot Ja, <laughs> Want die kijk, grote... als je zo'n uh, kleine chihuahua met zo'n grote medaille om de nek hebt, dan gaat dat niet lukken. Dan <laughs> slijpt je dat maar voor. Precies. En een hele grote Deense dog met zo'n klein dingetje. Dus we hebben ook nog categorie klein en groot. Is er... Uh, uh... ...gericht inschrijven, want als je die kleine chihuahua loopt... ...mee laat lopen, kun je natuurlijk niet... Uh, 20 kilometer laten lopen. Ga je, ga je dat verdelen? Mogen, ze, mogen de mensen kiezen? Nee, nee, ze wandelen allemaal mee op de vijf. Okay. Want op de vijf, uh, gewoon voor de kinderen... ...controlepost, ja. is een speciale onderdeel... ...voor de honden. Ja. Daar staan waterbakjes... ...poepzakjes, uh, koekjes... Uh, alles gesponsord door Dobi, trouwens. Hè? Ja, belangrijk. Dus uh, de honden hebben een speciale. Zit die plek. al in jouw acquisitie, Dobi trouwens? <laughs> nou, ik ben wel <laughs> heel blij met de voor de wandel nee, is... met de hondjes. Maar uh, daar uh, gaan we wel over praten. ja. Helemaal goed, alles gesponsord door Dobi, dat is belangrijk. Want uh, er wordt in Zand wordt heel veel vrijwillig gedaan en iedereen hangt van sponsors aan elkaar, dat is ook belangrijk. Ja, um... daar zijn ook de hondenkaartjes te koop trouwens. hè? En niet bij jullie? Natuurlijk wel, oh, wel. En Hebben We Bruno mag het ook. Mag het ook ja. Ja. Maar het is natuurlijk wel leuk om de eus niet te doen. Tuurlijk. Uh, wat, wat betaalt de loper en wat betaalt de hond? Hetzelfde. <laughs> Twee keer ja, maar dus. Het is dus helemaal geen verschil. Want uh, ze krijgen zoveel... Uh, iedere dag krijgen ze wat voor de hoentjes. En uiteindelijk natuurlijk uh, niet alleen... Uh, de, de volwassene of het kind krijgt een medaille, maar de hond ook. De hond ook. De hond ook. Ja. En die valt er gelijk zo boem voor over. Nou, als, als de goede maat is ingevuld, dan niet. <laughs> ja, ja. Oh, het zijn maatmedailles. Ja, precies. ze ja, ja. zijn kleine ja, grote. Ja. Ja, maar en grote. Ik met een naam erop. Hè? Ja, dat is helemaal leuk. Dat wordt niet gesponsord. Ook, ook dat gesponsert. wordt gesponsord. Oh, als je ja, gesponsord ja, <laughs> Dus ja, eigenlijk. <laughs> ja, het, uh... Ik zou haar zeggen, misschien een Heemstede of zomer. <laughs> Nee. Zandvoort. Ook Zandvoort. Zandvoort. Ook Zandvoort. Ook Zandvoort. Ook Zandvoort. Dus wij doen Zandvoort, uh, ja, ja, precies. Jullie overdonderen Zandvoort. En, uh, <laughs> dat is al wijd en zijd bekend. De wandelvierdaagse. Wanneer start de wandelvierdaagse? Ja, we gaan uh, maandagslaan maandag slaan over. Nee, we gaan dinsdag starten. Dinsdag. Dinsdag tot en met vrijdag. En dinsdag, en, uh, woensdag, donderdag, vrijdag. Vier dagen. Is er geen uh, vrije keus? Nee. Nee. nee, dat is alleen met de zwemvila's. Oké. in de niet door. en met uh, lopen. Oké. Ah, okay. Nee, er zijn gewoon vier dagen routes door Zandvoort. En wat wel even uh, nieuw is dit jaar... Is dat je je regio's mee moet nemen. Nee, nou ik hoop het niet. Maar dat we twee dagen vanaf de hockeyclub starten. En dat we twee dagen vanuit het dorp starten. Oh, dat is uh, nieuw. de hockeyclub was bekend hè. Alle starts gingen van de ja, hockeyclub uit. dinsdag en woensdag. Dinsdag de hockeyclub, gewoon uh, vanaf half zeven tot zeven starten. Ja. En donderdag en vrijdag uh, vanaf het Kerkplein, oh. tegenover de Vebo. Wat is de reden daarvan? De reden is dat de horkerclub donderdag bezet is. Oh, wat jammer! Ik dacht misschien dat jullie een speelse variant gaan doen. Nee, zo, nee. Jullie uh, nee. ah, doen een senioren toernooi, hoor ik net. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> oh, oh. Dus wij gaan twee dagen vanuit het dorp. En dat is uh, nieuw. Dat is ook wel eens leuk. Ja, het is nieuw. Ja. Nieuwe, nieuwe ja. route op donderdag. Helemaal gezellig. Maar waar Om. vandaan? Gewoon vanuit het Kerkplein? Kerkplein. Gewoon, tegenover de Vebo. Daar. Ja. daar staan we met dan de Markkramen weer. De Markkramen staan er weer. Precies. Um, de, de, de terugkomst is ook altijd op het. De laatste terugkomst moet ik zeggen. Ja. Ook weer op het kerkplein? Klopt. Met Drummond met, natuurlijk. Met drummen, natuurlijk. Ja. Minder water als vorig jaar ik hoop je? Hoop het oh. Dat hopen we wel, Ben. We ja, willen dus, we geen regen. Nee, we willen uh, zeker in die weken geen regen. Want uh, alle leuke dingen moeten droog uh, ten einde komen. Ik weet nog dat wij vorig jaar stonden te kijken bij jullie. Omdat wij ook wat hadden wat verregend. Ja, dat was niet handig, was toerist, Dat was, ja, ja, was helemaal niet handig. Um, Vorig jaar heb je een stukje route moeten aflasten omdat het slecht weer wordt. Heb je daar een plan voor? Nou ja, weet je... Of jaar ook, besluit je dat zo... Uh... Ja, er was onweer en ja. uh, de 10 kilometer gingen duinen. Ja, dat kan gewoon niet. Nee, dat kan niet. Dat is te gevaarlijk. Hebben... En hebben we hebben wel een alternatieve route aangeboden, maar de meeste mensen wilden gewoon niet. Die dachten van, het is, dat is goed. prima. Nou, ja. Ik vind, regen vinden de kinderen geweldig en leuk, maar onweer is gewoon eng. Nee, dat nou, maar het is, ook, het is ook voor de veiligheid nee, natuurlijk niet, uh, niet te doen. Ja. Je kan het ook niet doen. Ja. Vanaf maandag wordt het dus gelopen. Kan je nog inschrijven? Ja, nee, nee, Sorry, Dinsdag, dinsdag, dinsdag. Ja, ik vergeet dat steeds. Tuurlijk kan je inschrijven. Ja? Uh, Kaartjes zijn nou, ja. bij Dobie en bij Bruna te koop. Um, en misschien nog even, dus, er is nog een laatste mogelijkheid voor de triathlon. Oh, ja. Mensen die willen meedoen met wandelen, zwemmen en fietsen, dus met alle drie, krijgen korting op de prijs. En uh, is, is nu nog te realiseren. Ja. Is daar ook een, een maximum? Aan of... Uh... Nou ja, of heeft dat alleen met inschrijven met zwemmers, te maken? De ja, ja. Ja, het, het, uh, capaciteit van het zwembad is dat natuurlijk bepalend. Ja, ja. ja wat, wat beperkend is. En vandaar dat we vijf avonden zwemmen, zodat we toch nog meer mee kunnen meedoen. Moet je voor het zwemmen uh, op avond inschrijven? Of? Nee. Je kijkt nee, gewoon nee, of het te druk is. Ja, precies, dat wordt altijd een beetje gegeld. Okay. Ja, geen probleem. Dus uh, kost nu nog 4,50 de kaartjes. Als je dit voor de starts, voor het wandelen. Voor één onderdeel, hè? Voor wandelen ja, okay. kost het 4,50. En we hebben een korting nu, omdat we zoveel mogelijk mensen van tevoren kaarten laten kopen. Handig. Dus kom je dinsdag, dan kost het 5,50. Dat is een euro duurder. En dat schrijft de Noord-Hollandse Wandelbond voor. Dat is niet ons eigen oh. initiatief. Waarom, ja, waarom, nee, waarom zit daar.? Omdat we uh, gewoon veel te veel werk hebben dan. Als je geen maar dat die bond dat voorschrijft? Ja, dat ja. ja, is een vastgestelde prijs. Dus in heel Noord-Holland. ...wandelen 4,50 bij de start 5,50. Nou, dan is dat in ieder geval is dat een standaard uh, ding door Noord-Holland, dat is ja. behandeld. Zitten jullie eigenlijk vast aan die bond... Nou, het hoeft natuurlijk of, of, niet, maar het oh, nee. is natuurlijk wel leuk als je gewoon van de noord hollandse vereniging dat je ook de originele kruisjes hebt. Okay. En anders gaan we, uh, ja, bestel je medailles natuurlijk bij een, met een, bij een winkel en dan heb je ieder jaar iets anders. En ze en nu natuurlijk zijn natuurlijk ook wat, gekoppeld. Uh, ja, ze hebben natuurlijk ook wat informatie als je wat nodig hebt. Ook en, dat. Uh, publicitair doen ze ook wat voor je? Ja, zij zorgen ook. voor de flyers en sturen okay. alle deelnemers van het de afgelopen jaar een boekje met alle data. En daar staat ook uh, allerlei omliggende gemeentes. Uh, nee, dan uh, je kunt kijken wat er, uh, wat er in... Uh, Wil je daar lopen, kan je daar ook lopen. Dus dat is, uh, voor we hebben de, wel eens pandemie. kijken in andere gemeenten eigenlijk? Of? Nou, ik heb met uh, Wesley toen, uh, toen die klein was, hoor. dat is al binnen een tijd geleden, ja. in Heemstede gelopen. En uh, we zouden eigenlijk, maar dat is ook een plan. We zouden en, we eigenlijk. We dat hebben we niet <laughs> gedaan. Maar ja, we hebben wel weer ideetjes en ook ideeën overgedragen in Heemstede. Oké. Okay. Dus dat was wel even leuk. Dames en heren, u hoort uh, Ankie Miezenbeek. En uh, Ankie, vertel even heel erg kort van hoe jouw nieuwe huis eruit uh, ja. ziet. En of je wennen kan en alles wat verbouwd is. Want dames en heren, dit is het happy, happy, happy koppel. happy <laughs> We zouden het over de zwemmen en wandelen. Ja, en een pittsvindag even willen hebben. Mag goed. Nou, okay. In één zin. In één zin. Het is gewoon geweldig. Ik ben blij met alle vrienden en kennissen en familie uh, wat wij hebben. En het was eigenlijk, de namen die ik gezien heb en ook de mensen die ik gezien heb, nou, grandioos. In één woord. Grandioos. Geniet er Zijn ervan. er nog opmerkingen over de wandelfriedaarsen? Behalve dat je uh, van tevoren je kaartje moet kopen. Dat dinsdag de start is. Dat er twee keer bij de hockeyclub gestart wordt. En twee keer van het Keeleplein. Ja, half zeven hockeyclub. Half zeven hockeyclub. En de honden. daar wil ik oh ja. wel even uh, nog één Want Vandaag ging het eigenlijk over. Ja. ja, even over de honden. Aangeleid graag. Want uh, <laughs> er zijn wel eens een enkeling die van... Nou, mijn hond kan uh, lopen naast me. Die loopt altijd naast me. Maar graag, dan, ga een bandel, daagse, dan ga je ook wat van zeggen. Ja, dan zeggen we er ah, wel wat ja. van. Want je moet ook rekening met andere deelnemers Ga je houden. ook door de duinen met deze route? Ja. En mogen ze dan wel los? Nee. Dan nog steeds niet. Nou, nee, dat kunnen dan ze voor. beter niet doen. Maar <laughs> nou ja, goed doen ze het wel. En dan komt een incident. Ja, het ja dan heb ik toch uh, verantwoording op eigen risico. En dat lijkt me niet handig. Oké, okay, nou ik denk dat wij genoeg weten over uh, de wandelvierdaarsen met de honden. Met speciaal ingeregeerd kruisje. Uh, de goede sponsoring van Zandvoortse uh, Ondernemers. Wij wensen jullie heel veel plezier. Dinsdag om half zeven. Yep. Ja, helemaal okay. goed. Dankjewel. Heel met you.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 Uh, aangeschoven is Bruno Bouwberg Wilson van de oude partij Zandvoort. Wij hebben elkaar gisteren nog even gezien. Ja, en dat is misschien een mooie aanleiding. Overigens goedemorgen luisteraars om uh, nog eens even voor zover nodig. Ja. Want dat was zwart van de mensen zo ongeveer gisteren. Uh, dat hele culinaire gebeuren. Zandvoort picknickte op het gasthuisplein. Culinair, culinair, dat wel. Om dat maar eens even nog goed onder de aandacht te brengen, want het was reuze gezellig, en ook heel erg lekker, en ik moet ook bestellen, je hoort van allerlei mensen die tegenkomt, nou je moet dit daar nemen, en zo zo, en dat betekent dus dat ik heb een meerdaagsprogramma programma. <laughs> om, om eens te kijken waar allemaal de lekkere dingen zijn om te kunnen proeven. En dat je die kunt proeven, dat is helder. Het was, uh, het was wel erg leuk omdat je heel veel mensen met zo'n soort routeplan rond zag lopen. Uh, je moet dit, daar, je moet dat. En ze hadden het ook keurig opgeschreven. Ja, ja, dus nou heb, zo... heb je nou ook zo'n boekje? Nou, ik, ik heb wel even gekeken. Dat was handig overigens, want dat kan je wel. Dat je even weet wie waar zit. Ja. En dat je ook even kunt kijken wat de verschillende mensen bereiden. Hè. Want dan kun je als, als het ware alvast een voorstel eentje doen. Maar wat natuurlijk veel leuker is, is de mond op mond reclame die je dus van, van deze geen hoort, van, oh je moet daar gaan want dan, dit en dat, ja. zo, zo is lekker en nou van anders hoor je natuurlijk weer wat anders was, en, uh... heel gezellig natuurlijk en het is fantastisch dat we het weer mee hebben en dat het allemaal uh, zo gaat als het gaat, want het is natuurlijk uh, een, een, toch een behoorlijke investering die onze ondernemers doen ja. uh, in, in, in, in tijd, de moeite enzovoorts ook de organisatie niet te vergeten en dan is het toch wel heel erg leuk als het zo uitpakt en dat het toch jaar. Ja, lijkt het wel alsof het uh, sneller op stoom komt ook. Want ja. ik, ik dacht, we gaan de eerste dag niet zo rustig. Nee, nee, meteen. Nee. nee, het was niet rustig. <laughs> en dat was misschien wel goed ja. ook eigenlijk. Uh, ja, een heel uh, gezellige avond gisteren en uh, vanavond en morgen ook weer inderdaad. Een driedaags programma als je alles wil proeven, want er staat genoeg. Uh, we gaan dit niet hebben over uitschieters, want ze hadden allemaal lekkere uh, spulletjes. Dus uh, kom lekker uh, om drie uur, om half vier... Gaat vanmiddag weer op het plein. Okay. Tot uh, vanavond half elf. En dat doen ze morgen nog een keer. En dan sluiten we het gezellig af op het plein. Maar wij gaan het niet hebben over het plein eigenlijk. Nee. We gaan het hebben over Olympia's Tour door Zandvoort en Nederland. Klopt. Want daar, klopt. Hadden, daar, daar hebben wij wat kritische vragen over gesteld ja. Niet omdat we vinden dat een dergelijk evenement in Zandvoort niet zou moeten. Want daar zijn we allemaal voor geweest inderdaad. Maar de prijs hè, van inderdaad, het geheel. Inderdaad, inderdaad breed Maar waarom het gaat is, denk ik om gewoon achteraf eens even de balans op te maken van... Hoe zit het nou met hetgeen wat wij geïnvesteerd hebben? Dat is toch niet gering. Dat is per jaar iets van bij elkaar 85.000 euro. Is het jaarlijks? hè? Dat is jaarlijks, okay. ja. ja. En dat moet ik ook meteen wel even heel eerlijk zeggen. Dat is alleen al voor de hekken neerzetten en ophalen enzovoort. Is 45.000 euro, dus dat is niet niks. Nee. Um, en daarnaast natuurlijk de dingen voor, voor de organisatie. Nou, wat, wat was de bedoeling? De bedoeling was om iets te doen uh, om Zandvoort te promoten. En om uh, zeg maar hier een aanzienlijk aantal van de, de, de, de, de, de ploegen hier in Zandvoort naartoe te halen, zodat ze in het hotel zouden verblijven. Daarnaast was het zo dat het de bedoeling was om. Uh, uh zowel voor Zandvoort, voor Zandvoort er zelf maar natuurlijk ook voor wielenliefhebbers en mensen van buiten eh, om daar iets aardigs voor te organiseren zo van de gedachte van in Zandvoort daar is altijd iets te doen Nou en dat past daar natuurlijk prima in maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het verstandig is ook gezien de investering die je doet om gewoon eens even te kijken of de lusten en de lasten op de goede manier verdeeld zijn. Om gewoon eens even te kijken, hoeveel ploegen hebben we nou hier met de data toegehaald? Hebben wij voldoende mensen aangetrokken? Is er voldoende aan uh, de publiciteit gedaan vanuit de organisatie? Want je mag tenslotte ook als gemeente dan iets verwachten dat men iets terug doet. Nou, ik heb begrepen dat het nogal mager was wat betreft het aantal ploegen wat hier is... Uh, Overnacht. ...heeft verbleven, ja precies, in antwoord. Weet je hoeveelheden, hoeveel ploegen nou, waren? Nou, ja, dat wil ik liever niet, niet oh. zeggen, want ik weet niet of wat ik heb gehoord, of dat of dat helemaal compleet is. Dat is ook de reden waarom wij het college hebben bevraagd. Dat... Om dat gewoon te weten. Hoe dat nou precies zit. Kan, kan het college dat achterhalen? Iets, iets simpels als hoeveel overnachtingen zijn er geboekt op uh, dat weekend? Nou, ik, ik denk dat op het moment dat uh, gewoon uh, vanuit de gemeente even gesproken wordt. Met, met, uh, de kie ondernemers hier mm -hmm. uh, hebben die, want zo gek veel hotel overnachtingslocaties in we Zandvoort we ook weer niet. Van god, hebben jullie iets gemerkt? En zo ja, hoeveel? En wat? Ja, dan heb je al snel denk <coughs> ik, een indicatie van hoe het zit. Um, ook wat betreft de, de publiciteit. Hè? Wat is er nou vanuit de, de, de organisatie van de Olympia? gedaan om uh, zeg maar mensen hier naar Zandvoort toe te trekken in die publiciteit is dat voldoende geweest nou, ook daar kun je wat vragen bij stellen en gewoon om dat eens even goed in de vingers ja. te krijgen hoe zit dat, hebben wij gedacht nou laten we gewoon eerst eens inventariseren of de verwachtingen die we hadden of het een beetje klopt met hetgeen wat er feitelijk gebeurd is. en welke lessen we daar mogelijk uit zouden moeten trekken. voor, voor de twee volgende jaren. Voor de twee volgende jaren. Want we hebben ons gecommitteerd. Nou, dan moet je dan ook gewoon. Uh, dat moet je gestand doen. Ja. Maar je moet wel kijken naar dingen die mogelijk. Uh, uh, beter zouden kunnen. als daar aanleiding toe is. Nou, dat was de reden om de, de vragen te stellen. Ja. Uh, Zandvoort de Krant heeft dat overgenomen. en dat was voor jullie aanleiding om me hier uit ja. te nodigen. Ja. Nou, dan kom ik dat natuurlijk graag, uh, graag toelichten. En. Um, ja, wat natuurlijk een ander aspect is wat we ook hebben, hebben, hebben aangestipt... dat is... Uh, dat ik weet niet of jullie dat hebben ervaren... maar in ieder geval... ik zit natuurlijk in de, in de Middenboulevard. en kijk daar uh, soms ongeveer op... ik vond dat er wel heel veel was afgesloten... en dat het ook al heel erg vroeg begon. He, want op de borden stond vanaf 12 ja. uur... Eh, badhuispleinomgeving... kun je er niet meer door. Nou, dat was 7 uur s ochtends... Ja. want er stonden de drie <kwijnt> uh, pontificaal... Uh, van die, uh, die, uh, die tenten groot... op de burgemeester henland -Bestraad. Ja, je kon er gewoon niet meer door. En al heel vroeg in de ochtend de hekken geplaatst. En, moesten die een, een, een, en dat moet ik wel zeggen. Ik, ik ben uh, met een, met het toch wel, het kijken, ben ik verschillende ambtenaren tegengekomen die bezig waren om de hekken die dicht waren weer open te We krijgen. Gaan, ja. Dus uh, goed, met andere woorden men heeft dat best uh, naar, naar vermogen zo goed mogelijk willen oplossen. Ja. Maar uh, je moet er heel vroeg bij zijn kennelijk al om zeven uur, om ervoor te zorgen dat datgene dat wat je zegt, dat het ook klopt met wat er in de, in de praktijk uh, gebeurt. Dat is, dat is ook een puntje, en dat moet ik ook wel zeggen. Uh, kijk, ik, ik weet natuurlijk helemaal niets van hoe je een parcours moet uitzetten. Zo. Geen idee, <laughs> geen idee heb ik, geen verstand van. Maar op het moment dat je, dat je kijkt uh, en je ziet dat, zeg maar, de hele boulevard ongeveer uh, was afgesneden van het achterland, dan zeg je, ja, is dat nou iets... wat, niet, wat anders kan? He, kun je dat niet... dat uh, parcours misschien... Uh, wat kleiner maken en meerdere keren laten afleggen? Het, het is maar ja. een idee van een ja. leek, hoor. Dat moet, ik, dat moet ik gewoon bekennen. Maar uh, het het was wel zo dat ik van, van verschillende kanten heb gehoord uh, uh, nou, als ik boodschappen bij Dirk van den Broek wilde doen dan moest ik toch een aardig eentje om eer ik daar uh, bij kwam en uh, uh, uh, uh, dan hebben we gelukkig ook nog andere uh, uh, supermarkten in, in ons dorp maar uh, ik zou ook wel eens willen weten hoe, die, hoe, die, uh, hoe de standpachters over de een en ander denken, want gelukkig Tussen aanhalingstekens, hadden we nou niet al te mooi strandweer, want het was koud. Nee, het, het, Gewoon, het, was wel, het was wel droog in de zon scheen, maar het, het, het was koud en niet dus te zeggen weer om op strand uh, misschien te gaan zitten. Maar als maar het 30 graden nou, had geweest, zou het een ander uh, ding geweest. Ja. Ik denk dat we op strand zouden hebben gehad. En daar moeten we toch wel eens over, over nadenken, want laten we wel wezen, dit zijn leuke dingen. Maar het, het, ja, dat is toch onze core business, de ja. kernzaken waar het interessant om gaat. Um, wat je zegt over de boulevard, dat, uh, uh, is correct. Ik ben ook wezen kijken, maar je zou dat uh, op kunnen lossen door uh, de rechterhelft gewoon vrij te laten en, uh, en dat je de strand kan bereiken. Er zijn natuurlijk altijd uh, mogelijkheden. Er staat ook in, uh, in, een, in het interview dat jullie uh, denken dat de, de, de ondernemers daar echt last van hebben gehad. Dus minder verkocht uh, uh, zouden hebben. Uh, nou, heb, heb je dat uit het dorp of is nou, dat, is, is dat nee, een... ik, ik, ik denk het niet. Het is de vraag die ik heb gesteld. Oh, okay. uh, het is de vraag of het meer omzet. Op minder opzet heeft, heeft gegenereerd. En de, om, omdat wij namelijk merkten dat er zo'n belangrijk deel van onze boulevard gewoon ja, afgesneden was. En dat was toch voor een dag. deel van de dag. En dan kon je natuurlijk met, met wat moeite kon je door, door kleine paardjes. kon je er dan best als voetganger dan wel doorheen. Maar uh, ja, ik tel dat even op bij de borden die er een mm -hmm. wekenlang hebben, hebben gestaan. om de mensen voor te waarschuwen. dan moet je niet in Zandvoort zijn. En dat is natuurlijk correct dat je de mensen waarschuwt, maar. De tekst had iets anders gekund. Ja, uh, ik, ik vond het nogal erg afschrikwekkend ja. moet ik eerlijk zeggen. Ik ook. Uh, het had moeilijk bereikbaar kunnen zijn of hou rekening met, maar dat schijnt zo uh, te moeten. Maar ook daar uh, zal je wel antwoord op krijgen. Uh, wat is de termijn die je daarop hoopt? Ik heb geen termijn gesteld en laten we wel wezen dat die ook niet zo heel erg aan de nee, korte termijn, nee, termijn nee. verbonden. Het is alleen wel zo dat we hebben die vragen willen stellen niet al te lang nadat een en ander was gebeurd. Want dan ligt het nog vers in het ja. geheugen. En ik hoop dat daar... De, binnenkort een reactie op komt, je weet we hebben het binnenkort over allerlei dingen de jaarrekening 2011 en de begroting voor 2013, nou ik denk dat dat wel even aandacht zal vergen, maar ik hoop dat we toch in de, nou laten we zeggen met een, met een, met een week of vier dat we daar toch wat verstandige dingen over zouden kunnen horen, ja. maar ik, daar is niet een vaste termijn voor ons aan, aan verbonden het is natuurlijk ook geen alzaak, maar je wil wel graag uh, nou, uh, okay. lessen trekken uit, uh, ja. uit, uit het gebeuren, ja precies, want ik, ik vind namelijk, uh, je moet toch uh, afvragen, zijn we nou de, de, de Olympiastour aan het sponsoren of zijn we nou de, de Nering in Zandvoort aan het sponsoren. Dat en dat daar op... heb ik, heb ik nog, op dit moment heb ik nog even geen, geen helder beeld bij. Denk je dat eh, als je hier antwoord op krijgt eh, dat er punten van verbeteringen gelijk op, op, op tafel liggen, zoals bijvoorbeeld meer oversteekplaatsen op de boulevard? Nou, ik, eh, wat ik hoop, dat is namelijk dat eh, ah, er helderheid komt voor, voor wat betreft de vraag <totstuken> hebben we zijn de verwachtingen waargemaakt? Heeft de, uh, heeft de organisator uh, hebben ze de voldoende van hun promotionele activiteiten gekweten. Uh, hadden wij misschien ook, uh, moeten misschien ook de hand in eigen boezem steken. Hadden wij misschien zelf ook meer moeten doen. Ik noem maar eens wat. Ja. Uh, waar ik me zou kunnen voorstellen is dat je een mail stuurt naar alle ploegen van uh, nou u komt dan en dan bij ons uh, uh, uh, het een en ander aan uw sportbedrijven. Uh, deze hotels willen wij in uw aandacht aan. En uh, mm -hmm. maakt, dus, maakt dus noods een, een leuke uh, of iets dergelijks. Uh, nodig uh, de familieleden of wat dan nou ook uit. Ik weet helemaal niet of dat soort dingen zijn gebeurd. Maar dat zijn van die dingen waar je dan aan denkt. Ja. Om te kijken heb je het maximale wat je eruit kunt halen. Heb je dat ook eruit gehaald. Nou, en, en daar moeten we volgens mij wat lering uit trekken. Uh, al lang gelang dat <tie> nodig is. En daarvoor is het gewoon uh, bedoeld wat, uh, wat, er, wat er naar voren is gebracht uh, door openzet. Nou dat is heel helder en duidelijk. En, uh, we horen ja, ik, ik ben ook zeer benieuwd. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar ervaringen van, van andere mensen op dat punt. We hebben nu een aantal onderwerpen genoemd. Ja. En ik zou zeggen, als, als daar nog wat helderheid van kan komen... dan zou ik hierbij eigenlijk een oproep, oproep willen doen. Stuur het naar de Griffie in Zandvoort. Dan komt het bij alle raadsleden terecht. En dan kunnen we daar misschien ook ons voordeel mee doen. Dus de oproep is eigenlijk goede... Uh, commentaren en ja. uh, misschien negatieve commentaren. Ja, of Goede voorstellen. Uh, ja. wat, wat heb je meegemaakt in het dorp? Gaat naar de griffie. Wat gaat komt, goed, wat kan beter. Wat eigenlijk. gaat goed, wat gaat beter. Ja. Oké. Okay. Uh, hartelijk dank voor deze uitleg. We hopen dat de vragen uh, beantwoord worden. En ja. misschien moeten we het dan nog maar eens over hebben. Ja. Ja, dat, uh, dat je weet uh, als jullie ons uitnodigen, dan aardig zijn we altijd uh, zo aardig om daar gehoor aan te geven. Gelukkig. En... Uh, Wellicht tot ziens vanavond. Nou, die kant is heel groot. Ik heb nu nergens My son, you were my urge You didn't know all the ways I loved you, no So you took a chance and made other plans But I bet you didn't think that they would come crashing down, no You don't have to say what they did You carry you, yeah. So you can be, so you can be. Talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me Keep messing with my head messing with my head Should've and you may not Have thought. Don't, don't have to say That you did I already know, I already know. I'm turned out from him Now there's just no chance, no chance. Me. and You'll me. never be en don't make you sad, love Tell me you love me Trying to leave me All in love. All in luistert u naar Wij gaan nu even met pauze Het NOS journaal komt er doorheen En geniet van de zon zou ik zeggen En kom straks na 11 weer terug op onze zender You have to go And leave me don't make it